7 Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er zijn zoveel aanvragen binnengekomen voor het verduurzamen van huurwoningen. dat vanaf juli nieuwe inschrijvingen niet meer mogelijk zijn. Woningcorporaties en grote particuliere verhuurders die maken massaal gebruik van de belastingkorting. om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er dagelijks tot wel 2 miljoen euro wordt aangevraagd. De vereniging van woningcorporaties die roept het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen. De verhuurders kunnen tussen de 3.000 en 10.000 euro per woning krijgen. De regeringspartijen zijn positief over de nieuwste plannen voor vliegveld Lelystad. Minister van Nieuwenhuizen die wil vliegtuigen sneller laten stijgen tot grote hoogte... om geluidsoverlast op de grond tegen te gaan. Het kabinet wil dat Lelystad vakantievluchten overneemt van Schiphol... zodat daar ruimte komt voor intercontinentale vluchten... En volgend jaar zou dat dan moeten gebeuren, maar de Europese Commissie moet de plannen nog wel goedkeuren. De ene laatste speelronde van de Eredivisie wordt definitief verschoven. Gisteren gingen alle clubs al akkoord met het plan van de KNVB. De lokale autoriteiten van de thuisspelende clubs hebben nu ook groen licht gegeven. Een speelronde 33 die verschuift van zondag 28 april naar woensdag 15 mei. De KNVB gooit het schema op de schop vanwege het succes van Ajax in de Champions League. En zo krijgen de Amsterdammers meer rust rond de halve finale duels met Tottenham Hotspur. In Arsen, in het noorden van Limburg, is het vandaag 25 graden geworden. Dat betekent de eerste regionale zomerse dag van het jaar. En vanwege de warme temperaturen waarschuwt de reddingsbrigade mensen die dit weekend de zee in willen gaan. Het water is nog koud, 10 tot 12 graden, en daardoor kunnen zwemmers onderkoeld raken. Het advies van de reddingsbrigade is dan ook om niet verder dan de enkels het water in te gaan. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 6 tot 9 graden. Ook in het paasweekend is het zonnig, warm en droog met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. Wel gaat het iets harder waaien. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Friesland... is een ernstig ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De A7 is richting Friesland op de afsluitdijk helemaal afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam naar het noorden van het land... kan beter omrijden via Flevoland over de dijk Enkhuizen-Ledistad. Tot zover de verkeersinformatie.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 zo'n I wanna see you Don't wanna leave you I just wanna give you everything